Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een zeer goedemorgen in heel Zandvoort. Vandaag weer het Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En uh, naast mij zit een welgebruinde voorzitter van de CFM. Pieter, welkom. Goedemorgen, Ben. Uh, uh, I, ik, ik heb een paar weken uh, heb ik mij laten verwennen in het eilandje, of op het eilandje Grenada. Dat is het onderste eiland in de Caribische zee vlak boven Venezuela. Met een nachttemperatuur die nooit kouder is dan 26 graden. En overdag is het boven de 40 graden. Ja, je maakt ons allemaal bijzonder jaloers. Want als ik achterom kijk, dan regent het in zand voor. Ja. Maar goed, we gaan er toch vooruit Hotel Hoogland weer een gezellige morgen van maken. En de redactie is, zoals een aantal weken achter elkaar, alweer gedaan door Yves van Roosendaal. Dondagrebber verzorgt voor de koffie. Dus als u koffie wilt komen drinken in Hotel Hoogland, bent u de welkom. Aan de knopjes en met een headset op staat Roy van Buringen. Welkom, Roy. En ik zit naast Pieter Jouwens, dat hadden we al gezegd, want ik ga ja. nog steeds kijken naar die bruine kop. En wat gaan we doen, Pieter? Ja, Ben, we hebben een, een leuk programma. Ja. <coughs> Sorry. De eerstkomende twee uur. Uh, we gaan praten met Fons uh, Sarneel, de teamchef van de politie uh, hier in Zandvoort. Uh, wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er? Uh, nou, De, de kranten die staan er bol van. Uh, we hopen meer van hem te horen. Daarna gaan we praten met uh, sensor Janine van Ooyen. Die hebben we met kerstmis hier gehad voor Goedemorgen Zandvoort. We hebben oproep gedaan om haar programma en haar initiatief te steunen. Dat heeft geleid tot een prijs die ze heeft gehad. Dus daar gaan we nog eens eventjes over doorpraten. En dan tenslotte slotte, de eerste uur, praten we met Marcel Meijer over de babbelwagen... die op 12 maart een, een belangrijke presentatie gaan houden in Hotel Faber. En dan in de tweede uur, ja, hoe kan het anders? We gaan weer praten over de hechtjes... Die zielige hertjes, of juist niet, met Nina verstegen en met Kees van Deurzen. Ik heb toch uit de, uit de bron uh, Halems Dagbad gelezen dat het in uh, Bloemendaal goed verkoopt, het hertenvlees. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh, ik ben er niet zo verzot op, uh, zeker als die bezen in de stress zitten, want dan schijnt dat vlees niet meer te eten te zijn. Uh, uh, in ieder geval, we gaan daarna praten met uh, vertegenwoordigers van de uh, Zuid-Kennemland over de zandwaaier die nieuwbouw willen gaan plegen. Er komen allemaal villa's, uh, Nou, dat betekent dat de sterrenwacht weg moet. We gaan toch eens even praten wat dat dan allemaal betekent. En uh, dan sluiten we af met uh, Maura van Flex Radio, die een nieuw programma voor onze omroep heeft. Uh, voor jongeren, van jongeren en voor jongeren. Op de donderavond, meen ik. Dat hoor je straks allemaal. Oké, okay. dan nou, eerst een muziekje. De muziek om erin te komen, zeg? Zo de zaterdagmorgen. Als de, de microfoons open gaan, dan moet de muziek een beetje uit. Het was uh, Five met Everybody Get Out. Ik ben wakker. Ja, behoorlijk. Dat is ook Ik ben... een beetje de bedoeling, want jij hebt natuurlijk alleen maar liggen slapen op de strand en uh, klopt, vol het klopt, whisky klopt. Uh, weggekopt. Ja, klopt. Uh, misschien komen we straks nog wel even over drank te spreken met uh, uh, de hoofdinspecteur van Zandvoort, meneer Sarneel. Welkom. Goedemorgen. Dank u wel. Goedemorgen. Uh, we gaan het over een aantal dingen. hebben hebt natuurlijk uh, vanmorgen weer een heel stuk in het Haarlem Zagblad, maar dat is het, uh, het uh, gesprek. wat van de week geplaatst heeft gevonden in het gemeentehuis. Maar daar gaan we het straks even over hebben. Want. Ja, ik weet sinds ik, 1 november. 1 januari. De, ja, officieel 1 januari. Officieel 1 januari. <coughs> meneer Saneel liep, liep hier al rond. Precies, daar want, Maar wie, wie is meneer Saneel, de, de hoofdinspecteur Saneel? Wie is dat? Meneer Soneel is uh, gepokt en gemazeld bij de politie sinds 1988 uh, in de praktijk, begonnen als agent. Uh, toen in Haarlemmermeer en uh, nou ja, diverse functies bij de politie bekleed. En nu inmiddels inderdaad, sinds 1 januari van dit jaar uh, teamchef van het team Kennemer-Kust. En dat beslaat de gemeente Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Dat is even in het kort. Dat is heel in het kort. Even, even voor de luisteraars van Zandvoort, want uh, het is een komen en gaan van... <coughs> hoofden van het team van Kennermeland in de afgelopen jaren. Op het moment dat je gewend bent aan iemand is hier alweer weg. U bent toch wel van plan om voorlopig hier te blijven? Ik ben van plan om wat langer te blijven. Uh, toen ik in de Heemstede kwam, want daar uh, ben ik inmiddels al twee jaar <coughs> de teamchef. Daar uh, uh, vroeg men dat ook. Blijf je nu wat langer dan de vorige teamchef? Nou ja, in ieder geval zit ik er nu twee jaar en ik ben van plan daar nog langer te blijven. Zo'n fusie die als die we net gehad hebben met Zandvoort. Ja, die maakt wel dat er toch weer wat verschuivingen plaatsvinden. Wat is de reden steeds dat, dat uh, twee, drie jaar en dat we weer een, een nieuw gezicht hebben? Um, ja, dat ligt vaak in het persoonlijke vlak uh, en zelden in het organisatorische. Deze fusie ligt uh, voor een groot deel wel in het organisatorische vlak. Uh, en dat betekent dat er nu natuurlijk voor Zandvoort daardoor een nieuwe teamchef uh, kwam. Het was niet zo dat de vorige teamchef, Jim Gouwen, die, uh, die was nog niet uitgekeken op Zandvoort. Dus als de fusie er niet was geweest, was die misschien nog wel een paar jaar gebleven. Hoe, hoe zit de organisatie van de politie in de regio nu in elkaar? Er zijn nu acht basisteams, wijkteams. Ik ga even de boven. Even van van... van boven af aan. Ja. We hebben een korpschef. Ja. En, uh, twee... Dat is, een mevrouw, is, dat, dat is een mevrouw, Janine van den Berg. Die is uh, ook baas van Halem. hè? Die is, ja, van heel mijn land. Ja. Uh, ...en uh, zij werkt met twee andere mensen in de korpsleiding. Ja. Uh, en dus een driehoofdige korpsleiding. Daaronder zitten voor dit moment uh, drie uh, districtchefs met hun plaatsvervangers. En een van die districten, dat is Kennemerland Midden. En Kennemeland Midden bestaat dan de gemeente Haarlem, uh, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En uh, dus de teams in Haarlem, dat zijn er drie. Spaan-Oost, Haarlem Centrum en Haarlem Noord... En het net nieuwe team Kennemerkust. kust Die vormen dus samen het district Kennemerland-Midden. Daarnaast hebben we dan nog twee andere districten. Dat is Eimond, Velzen en Beverwijk Heemskerk. En Haarlemmermeer. En dat is eigenlijk alles wat echt in de Haarlemmermeer ligt met twee basisteams. Oké, okay, we gaan even naar, naar dit district, Kennemer-Kust. Uh, hoeveel manschappen beschikt u over? Kennemer-Kust heeft een sterkte van ongeveer 100 mensen. 100 fulltime Medewerkers. Wat ik van vroeger weet, toen ik de, eh, nog een periode in die gemeente heb gezeten, dat is dat als je, toen hadden we nog een eigen politiecorps in Zandvoort, dat als je zegt, wij hebben 100 man, dan zijn er maar twintig effectief die in dienst zijn. Uh, ja, dat is er maar net hoe we kijk. Cursus, vakantie... Nee, gelukkig die, eh, niet. Nee, gelukkig well. is het niet zo ernstig. Nou ja, we hebben 100 uh, FTE's, zoals dat dan heet. Yeah. Uh, dat betekent dat er ongeveer 120 mensen, uh, dus hoofden, in het team uh, werkzaam zijn. Want er zitten een paar part-timers uh, bij. Um, en omdat het een 24-uursbedrijf is, zijn er inderdaad vaak maar uh, 15, 20 mensen tegelijk in dienst in dat hele gebied. Um, daarnaast uh, zijn die natuurlijk ook uh, ja, per 24 uur in dienst. Dus uh, op een dag uh, zijn dat er <coughs> toch wel gauw uh, een 50. Dat is meer dan bij vroeger hadden. Waarschijnlijk, ja, en dat was ook precies de bedoeling. Dat is ook de achterliggende reden van deze fusie geweest. Uh, omdat we nu uh, de, de totale sterkte van het team Kennermer Kust is net zo groot als de voorgaande teams Duinrand en Zandvoort. Uh, alleen hebben we iets minder uh, leidinggevende. en die zijn in de uitvoering uh, teruggekomen. Nu uh, bestrijkt dat een, een aantal plaatsen: Heemzede, Bloemendaal uh, en Zandvoort. Mm -hmm. Er is altijd geroepen, tenminste dat roept men nog wel eens in het dorp. Vroeger hadden we onze eigen politieagenten. En ik hoorde dat net Pieter ook zeggen. Uh, nu krijgen ze een kruisbestuiving. Heeft dat voordelen? Uh, dat heeft of voordelen. heeft het alleen maar voordelen in het getal van... ik heb zoveel agenten te beschikken? Nee, uh, het heeft ook voordelen. Omdat uh, door deze grotere uh, voet van het team... Uh, hebben we meer beschikking over verschillende expertise's. En verschillende specialisten. Mm -hmm. In een klein team, wat Zandvoort toch eigenlijk was kun je niet al die bijzonderheden zelf in huis hebben en die zijn er nu door dat grotere team wel, dus dat heeft voordelen voor de bewoners en gebruikers van het gebied in Zandvoort voor het totaal. Ja, de strand komt er ook nog bij, het Bloemenelstrand. strand. Ja, maar dat was er al bij, omdat wij hier natuurlijk een afdeling strand hadden. Klopt, het strandteam. Maar de laatste jaren werkten we al heel nauw samen als team Duinrand en Zandvoort. Uh, dus het strandteam was eigenlijk al een aantal jaren één. Uh, en het uh, strand van Bloemendaal en Zandvoort werd al een aantal jaren door datzelfde team uh, besurveilleerd en bewaakt. Uh. Dus daar verandert eigenlijk niks in. Ook het komend seizoen het strandteam blijft bestaan? Het blijft exact hetzelfde, ja. Krijgt u nog een aanvulling uit Duitsland dit jaar? Uh, nou, we zijn er wel over bezig. Het is afgelopen jaar erg goed bevallen. Uh, dus uh, de verwachting is dat het ook het komend seizoen weer gaat gebeuren. Nou, We zijn benieuwd, uh, dan even naar de actualiteit... Want er is nogal wat gebeurd uh, afgelopen weken in de Zandvoort. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een gesprek met de horeca-mensen, en, uh, en politie en gemeente. U heeft vanmorgen, tenminste, ik lees de krant, gezegd dat het niet alleen een politietaak is, maar ook van de gemeente en de horeca zelf. Ik las ook in de krant dat uh, de horeca er zelf om uh, gevraagd heeft. Uh, het zijn allemaal dingen die ook door het dorp heen gonzen, natuurlijk. Uh, Aanleiding is natuurlijk geweest dat de sfeer steeds grimmiger werd in het uitgaansgebied van Zandvoort. Er waren opstootjes, er werd gevochten, ploegen gingen van de ene kroeg naar de andere kroeg. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Was er bohemend genoeg voor iedereen in Zandvoort? Of kregen jullie signalen uit het Zandvoort zelf? We kregen signalen van horecaondernemers, maar ook van mensen die daar in de buurt wonen, in het centrum van Zandvoort. En uiteraard eigen waarneming van mijn collega's dat de sfeer in het uitgaansleven in Zandvoort aan het veranderen was. Inderdaad, de sfeer grimmiger werd, uh, zowel op straat als ook in de, in de gelegenheden. Uh, en uh, dat is besproken onder andere natuurlijk met, uh, met de gemeente en met de horeca-ondernemers. En uh, onder uh, regie van de gemeente, waar we erg blij mee zijn, uh, hebben we afgelopen woensdag een bijeenkomst gehad met al die partijen die uh, nou ja, zeg maar bij het probleem betrokken zijn. Uh, en hebben we een hele goede bijeenkomst gehad. En wat daar eigenlijk gebeurd is, is dat we uh, met elkaar hebben vastgesteld... Van, nou, waar bestaat het probleem nu uit? Klopt het dat die sfeer wat grimmiger aan het worden is? En klopt het ook dat we daar nu iets tegen moeten doen? <lacht> uh, nou, dat beeld werd door, door iedereen bevestigd... en ook de behoefte om daar dus maatregelen te treffen. Uh, in die bijeenkomst uh, hebben we eigenlijk een aantal oude afspraken uh, opnieuw op tafel gelegd... Uh, en gezegd volgens mij moeten we daar nu concreter mee aan de slag... want dat was wat weggezakt soms. Uh, en dus hebben we afspraken gemaakt over ieders bijdrage uh, om dit probleem de kop in te drukken. Maar worden de problemen nu erger of, of is er meer aandacht voor de problemen? Want ziet, vroeger uh, werd er ook gevocht in de kroegen. Ja, dat, dat zal waarschijnlijk ook iets van alle tijden blijven. Uh, bij uitgaansleven hoort toch een uh, wat ander gedrag dan uh, het normale uh, dagelijkse leven. Uh, dus uh, we verwachten ook niet dat dat volledig uh, zal verdwijnen. Uh, wat we nu de laatste weken zien is dat wij als politie uh, iets meer aanhoudingen hebben dan uh, voorheen. Maar dat komt vooral ook omdat we wat meer mensen uh, uh, horecadienst hebben gegeven. Dus we hebben gewoon wat meer uh, handen en ogen en oren in dat gebied. Ja, dat zie je meer. Uh, dus kun je ook wat uh, effectiever en sneller optreden. Ik heb ook begrepen dat uh, als een agent iemand aanhoudt, dat hij in Zandvoort verhoord werd. Waardoor die politieagent heel lang uh, van de straat af was. En nu heb ik begrepen dat ze een Haanen gebracht worden. Nou, uh, dat klopt. Voor de wat lichtere vergrijpen werden de verdachten vaak direct uh, afgehoord op het bureau in Zandvoort. Uh, maar dan ben je toch al gauw uh, per aanhouding een uur of twee uh, de collega's kwijt van straat. En vervolgens uh, zie je uh, de beste verdachte weer op straat rondlopen. En dat gebeurde dan ook vaak, dat de verdachte inderdaad na die twee, twee en een half uur weer uh, op straat stond. En uh, soms zelfs met het uh, gedrag waar die voor aangehouden was, weer opnieuw begon. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel onwenselijk uh, En daar leert ook zijn verdachte niet zoveel van. En voor het uitgaanspubliek en de ondernemers is dat uh, uh, heel vervelend om te constateren ja, het helpt niet. Hmm. Dus we hebben nu afgesproken, een van de zaken die we, die we goed kunnen doen is uh, zeggen van... nou ja, we willen maximaal uh, politiemensen op straat hebben, want daar gebeurt het. Uh, dus dat betekent ook dat we de tijd die we met zo'n verdachte bezig zijn, s'nachts, uh, zo kort mogelijk moeten houden. Nou, in het uh, bureau Zandvoort is s'nachts dicht, uh, omdat uh, ja, die bezetting van het bureau, dat levert ook weer extra capaciteitsvragen uh, op. Uh, Haarlem, uh, het hoofdbureau, uh, dat is sowieso open... Dus wij brengen onze verdachten s'nachts naar het bureau in Aarlem. Daar wordt uh, zo'n verdachte ingeschoten. En dan, nou, als we erg opschieten met een half uur, drie kwartier, zijn de collega's weer terug in, uh, in het centrum van Zandvoort. En kunnen ze weer het toezicht uh, houden waar ze eigenlijk voor uh, zijn. En, de en dan de volgende dag. ochtend, dan, dan gaan we zo'n verdachte horen. Uh, en uh, nou, daarnaast hebben we daarnaast <kwijnt> afgesproken met justitie. Uh, dat we geen verdachte wegsturen zonder dat we overlegd hebben met justitie. En dat betekent in de praktijk dat de officier dan meestal of een transactievoorstel doet, dus dat iemand gelijk een boete krijgt, of een dagvaarding. Dus dat hij ook meteen weet wanneer hij op zitting moet verschijnen voor het feit wat gepleegd is. Zou dat afschrikken? Nou, we zien in andere gebieden waar dit wordt toegepast dat het inderdaad werkt. Ja. ja. Het heeft toch wel het zogenaamde lik-of-stuk beleid, ja. hè, dat is wat je dan eigenlijk toepast. En dat heeft toch wel degelijk effect. Ja. Uh, uh, zijn het uh, nu, nu de Zandvoerters die in dat uitgangscircuit lastig zijn of zijn het mensen van buiten Zandvoort? Uh, de, de, iedereen. Iedereen die in Zandvoort uitgaat, uh, die kan lastig zijn of kan zich gedragen. Uh, en uh, waar, waar, het maakt ons ook niet uit wie dat doet. Uh, maar het is een gemeleerd beeld. En waar we naartoe willen is dat ook iedereen eigenlijk welkom is in Zandvoort. Uh, of hij nou uit Zandvoort komt of van daarbuiten. Als hij maar weet wat de gedragsregels zijn en zich daaraan houdt. Maar dan uh, artikelen in kranten van het is, uh, het is lastig uitgaan in Zandvoort, laat ik het zo maar zeggen. Dat blaast de boel natuurlijk ook een beetje op. Want je krijgt dan een aantal randfiguren die zeggen, goh, ik ga eens even naar Zandvoort toe. Ik vraag me af of mensen zich uh, aangetrokken voelen door de koppen van de krant. Uh, dat, dat vermoed ik van niet. Uh, en uh, ja, het is nou een keer zo dat kranten natuurlijk een lezers trekken met uh, goede pakkende koppen. En uh, ja, dan krijg je soms teksten waar we niet altijd even gelukkig mee zijn. Uh, ik heb de indruk dat de berichten van de laatste dagen in de krant, uh, dat die een goed genuanceerd beeld uh, weergeven. Uh, en daar zijn we ook heel tevreden mee. Ik heb toch nog een, uh, een uitspraak uit vanmorgen de krant, uh, door de heer Van Duin, de vertegenwoordiger van de Horeca Nederland. En uh, in hetzelfde stukje staat Kroegbazen willen niet met hun naam in de krant, omdat ze bang zijn voor represailles En dan komt het tussen haakjes, het zijn nogal linker jongens. Uh, dat geeft mij, dat is voor mij eigenlijk op die hele grote krant, is dat de ene opmerking die er eigenlijk niet in zou horen te staan. Ja, ik ga dat niet zeggen Het over... jongens, maar we moeten ze aanpakken. Dat lijkt mij een, uh, een betere kop. Ja, nou goed, nogmaals, wij gaan natuurlijk niet over de koppen die, die de krant gebruikt om hun nee. lezers te trekken. Maar het is een uh, uitspraak van een... Het is een uitspraak van iemand van Horeca Nederland kennelijk. Die maar, in hetzelfde uh, gesprek zat. Uh, dat, die zat bij de bijeenkomst woensdag, dat, uh, dat klopt. Uh, en uh, ik weet niet of, het, uh, of hij het letterlijk zo gezegd heeft. Uh, dat durf ik uh, werkelijk niet te zeggen. Uh, wat ik wel weet is dat uh, in elk horeca-gebied komen ook linkerjongens. En uh, wij hebben er niks op tegen dat ook linkerjongens uh, gaan stappen. Nee. Want dat moet mogen. Uh, als het niet mag, dan zitten ze ergens in, in, in een huis van bewaring. Uh, en, en als het wel mag, nou, dan zijn ze ook in Zandvoort welkom. Maar nogmaals, ook dan hebben ze zich te houden aan de normale verzoeningsnormen en gedragsregels in de horeca. Ja, het, het blijkt dus dat wel meer Zandvoorters dus dan kroef-eigenaren ook wel weten, bij naam en toenaam, wie de ongestoken zijn. Dat zal ongetwijfeld uh, soms het geval zijn. Er zijn ook uh, legio-gevallen uh, waarin dat niet zo nee, is. Want uh, nogmaals, iedereen uh, misdraagt zich soms of gedraagt ja. zich soms. En dat, mensen echt van diverse plumage. Uh, mensen ook uit, die uit het hele land afkomstig zijn, er is geen vaste lijn in te trekken. Uh, en waar het ons om gaat is dat iedereen ook welkom is. Maar dat ze zich vooral aan de afgesproken regels houden. Laten we het, ja, het even in het, in het algemeen houden. Uh, in de afgelopen jaren hebben we een paar keer in het voorjaar de situatie gehad dat... Eh, jongelui uit Amsterdam, zeg maar, eh, rond de april-mei-periode massaal eh, naar Zandvoort gingen om rel te schoppen. En daar praat het nog niet over zo lang geleden. Eh, wat ons verbaasd heeft en waar we erg plezierig mee zijn, dat is jullie adequaat ingrijpen om massaal op dat moment aanwezig te zijn. En dit soort jongelui onmiddellijk weer terug te sturen. Uh, gezien en. en uh, of kennen en gekend worden, zoals jullie dan zeggen. Ja, klopt. Uh, zeer actief optreden. Kunnen we zoiets weer verwachten? Ja, het zogenaamde Costa-project, wat de reactie was op de eerste keer toen het ons echt overviel. Uh, die, die grote groep uit Amsterdam. Uh, dat Costa-project, dat hebben we een aantal jaren nu toegepast. Uh, blijkt ook zeer effectief, want eigenlijk de laatste twee jaar hebben we uh, de aanpak niet echt uit de kast hoeven halen. Uh, maar wat we wel gedaan hebben is steeds met de mensen die daar allemaal bij betrokken zijn, onze partners, mensen van de spoorwegen, mensen van de politie Amsterdam, uh, hebben we steeds de aanpak wel uh, scherp gehouden en toch geëvalueerd, ondanks dat die uh, al bijna niet meer toegepast wordt. En gezegd dan kunnen we kunnen dat ook voor het komend jaar weer uh, van kracht laten zijn. Dat op het moment dat het zich toch weer voordoet, uh, dat wij er uh, nou, eigenlijk weer met z'n allen klaar voor zijn en adequaat en snel kunnen, kunnen optreden. Uh, alle partners hebben zich uh, recent weer uh, uh, bij elkaar aan tafel uh, gevoegd en uh, die, die aanpak weer even doorgenomen. En ook voor het komende seizoen uh, dezelfde afspraak gemaakt. En eerlijk gezegd verwacht ik dat het ook het komende seizoen eigenlijk niet echt nodig zal zijn om uh, die aanpak. Uh, ja, Zeker als de jongeren weten dat jullie staan te wachten, dan doen ze het niet meer. Dus, dus nou, dan ik dan vraag me af of ze het, het echt weten. Het, het heeft iets te maken met het afschrik-effect En op het moment dat we, dat, dat hebben we nu de afgelopen twee jaar ook gezien, een veel kleiner clubje dan voorheen. Uh, toch naar Zandvoort komt en wij direct uh, uh, vlot optreden. En uh, ze laten weten dat we, ook, ook zij zijn welkom, maar wel binnen bepaalde gedragsregels. Uh, dan zie je dat dat kennelijk effect heeft. En dat ze met die boodschap teruggaan naar Amsterdam en dan blijft het hele seizoen rustig. Yep. Yeah. We hebben nu een, een, een aantal wat, wat negatieve dingen besproken. Het moet wel kunnen. En je moet ook daar beleid op bepalen. Maar wat denkt de nieuwe korpschef, teamchef van al die leuke dingen die in Zandvoort gebeuren? Nou, daar we, wordt ook inzet voor vereist, toch? Ja, zonder meer. En u zegt negatieve dingen. Op zich denk ik dat dat erg meevalt. Zandvoort is een hartstikke gezellig En dat korp. vinden wij ook, en, ook. Ja, precies gelukkig. En dat vinden wij ook. Wat we zagen is dat er op sommige terreinen nou, een iets ander beeld dreigde te ontstaan. En dat hopen we voor. Te zijn. Uh, en daar zijn we ook voor. Uh, Kennenman mijn die, die wil vooral voorkomen uh, dat de kans op slachtofferschap, hè, die willen we graag verminderen. Uh, dus we willen voorkomen dat mensen ergens last van hebben en negatieve ervaringen opdoen. Uh, dus we proberen zo vroeg mogelijk uh, daarop in te grijpen met de partners die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Uh, en ik denk dat we met de dingen die we net besproken hebben, dat we dus inderdaad uh, het leven en het uitgaan in Zandvoort uh, leuker en gezellig kunnen houden. Oh, er, staan, uh, er staan een paar grote evenementen op, uh, op stapel en dat is eigenlijk, uh, daar wil ik eigenlijk naartoe. Dat is de, de, de leukere kant, zal ik maar zeggen. Yeah. Uh, daar wordt ook veel inzet van politie van vereist. En, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Dat blijft... Wij kunnen het natuurlijk met z'n allen hartstikke leuk vinden. Ja. Maar het is voor jullie ook uh, meer... Het is gewoon werk, dat klopt. Voor ons is het ook werk. Ook daar zitten we vooral in de voorbereiding. Uh, kijken we uh, hoe kunnen we de risico's die met grote evenementen ja. samenhangen. Hè? Of met het feit dat veel mensen bij elkaar komen. Hoe kunnen we die risico's zo klein mogelijk houden? Uh, en daar zijn we dus ook uh, bij de evenementen de laatste jaren steeds beter toe in staat... Om met partners hele goede afspraken te maken. Om de politie inzetten echt zo tot het minimum uh, te beperken. Uh, tot waar het veilig is en veilig blijft. Uh, en we zien dus de laatste jaren dat met name organisatorische, uh, organisatoren van uh, grote evenementen zelf uh, veel meer uh, voor hun rekening nemen. Als het gaat om veiligheidsmaatregelen. Verkeerregelen. Bijvoorbeeld verkeersregelaars inhuren. Ja. Daar waar voorheen politiemensen dat werk deden uh, zijn er nu gewoon commerciële bedrijven. Maar oh, uh, we hebben in Zandvoort een... Een hele grote groep vrijwilligers, verkeersregelers. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Die, die de cursus vaak... gevolgd hebben. Ja, perfect. Dus er zit het toevallig eentje heel dicht ja. bij ons. Kijk ja. eens aan. Ja. <laughs> Ik dacht al, waar komt dit promotieprijsje ja. vandaan? Ja, precies. Hele ja. Ja. verkeersregelaars boek bij Pieter Jouwster. Ja, precies. Nee, we zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. Want dat betekent inderdaad dat wij onze uh, uh, mensen op veel betere plekken kunnen inzetten. Ja, precies. Uh, dus uh, daar zijn we erg uh, tevreden mee. Nou, en deze verkeersraad in de Zandvoort, die hebben nog een VVV-functie ook, want vaak word je aangesproken van waar is het station en waar is dat. Precies. Daar kunnen je meestal nog een beetje helpen ook. Dat, ja, geweldig. Je kent de weg hier. Ja, dat speelt een stuk. Um, we we je je nog even, al... Nou, ik wil uh, nog één ding weten. ding dan dan weten. nog een plokje, kijk, Ja, ben, ben, ik ben nog één vraag stellen. Nog één vraag. Uh, kennen en gekend worden is een belangrijke spreuk binnen de politie. Ja. Yeah. Wie we goed kennen, dat zijn de wijkagenten. Ik mag dat niet zeggen, want het heeft een andere naam. Nee, je mag het Geurswijkagent noemen. Een gebiedsgebonden agent. Iedereen herkent de... de naam wijkagenten. Dus maar we wij hebben er hier maken. twee, uh, vriend Achten en, en Kommer. Drie, wie is de derde? De derde, nee, er is ook een, uh, inmiddels daar een verschuiving in plaatsgevonden. Uh, de heer Achten is uh, geen wijkagent op dit ogenblik. Uh, daar is een nieuwe wijkagent voor Zandvoort Noord. en uh, Zijn naam is uh, Dolph Schuurman. Okay. Uh, die is uh, gepokt en gemazeld in het uh, wijkagentenwerk uh, in Bennebroek tot voor kort. En die uh, is nu uh, in Zandvoort-Noord, uh, de nieuwe wijkagent. Uh, en daarnaast hebben we Jack Oppedam en Henk Kommer. Oké. Okay. Ja, dat zijn no, onze wijkagenten. En ik hoop dat hij lang blijven. Een, een, een strandagent. Uh, en Jeroen Popp, niet, ja, niet, niet te vergeten. Ja, een strand en toerisme. Dat is zeg maar zijn aandachtsgebied als wijkagent. En uh, ik, weet, ik weet dat Zandvoortens daar enorm van houden dat je in ieder geval een gezicht en een naam kent en die je ook regelmatig tegenkomt. Ja, dat klopt. En dat geldt eigenlijk overal. Ja. Uh, dus uh, wij gaan ook op onze website uh, alle nieuwe foto's van de wijkagenten en uh, de diverse teamleden die uh, ja, de gekend de gekend mogen worden. Dus ook, ook <laughs> mij inderdaad. Precies. Uh, die gaan we allemaal updaten en die komen op de website. Dan en dat, dat kunt u zien onder www.politie.nl kennemerland Klopt. En dan vind je foto's, namen, alles terug. Juist. Je zou haast een website eronder plakken met verkeersregelaars, maar dat gaan we maar niet doen. <laughs> Meneer Saneel, hartelijk dank voor de komst en voor de uitleg. Tot uw dienst. Dank u wel. Uh. And I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong trying hard to win the pieces of my broken heart. And I've been all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry. But now I'm. Ja, en we zitten nu aan tafel met uh, Janine van Ooyen. en dan praat ik niet over sensoor, maar over sensor. Ben. Oh. Ja, het heeft niets met je oren te maken. Wat is het met wat is Nou, het, met het heeft oren. wel een beetje met de oren maar te maken. Maar het, het, het, het heeft luis het, het, het, het, het, het, het, het, luisteren, met, luisteren, met ja. luisteren heeft het te maken. Een, een sensor Want, is iemand die luistert. Ja, maar dit is sensor. Dus is het een gevoelig oor en oren. Precies. Nee, maar voordat je dacht van ik ben doof aan het worden. Dit gaat om echte aandacht. En even voor de luisteraars een toelichting. Op eerste kerstdag hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Toen was Janine was hier. Was je hier zelf of was een van je collega's? Nee, ik denk dat het een van de collega's. Een van de collega's. Hebben we hebben een uitgebreid verhaal gehouden over het, het werk wat jullie doen. Het luisteren. En mensen die in nood zijn. Zowel. Uh, nou, het nee. hoeft niet alleen in nood te zijn hoor. Maar gewoon een verhaal Ten, uh, kwijt willen. Precies. Die gewoon, nou ja, het, het staat al in onze kop eigenlijk, die echte aandacht uh, willen. Want wat ik altijd gewoon heel erg benadruk, is dat. Uh, mensen echt geen contact met ons op hoeven te nemen als het water tot aan de lippen staat. Dus er hoeft echt geen gillende paniek en crisis te zijn voordat mensen met ons gaan bellen of chatten. Dat mag ook gewoon zijn van ik heb deze week eigenlijk nog niemand gesproken, ik ben ziek en ik wil gewoon even een stem horen of ik wil gewoon eventjes contact. Maar naar aanleiding van dat gesprek dat we op hmm. eerste kerstdag hadden, werd toen de oproep gedaan van Steun dit initiatief en steun deze organisatie en uh, meld je aan. Nou, dat heeft het resultaat gehad dat Censor uh, de publieksprijs 2010 heeft gewonnen. Ja, ontzettend leuk. Uh, de grootste groep vrijwilligers <lacht> en die uh, continu bezig zijn om te luisteren. Ze ontvingen een cheque van 500 euro, dat is altijd goed, maar vooral de aandacht voor Censor die 24 uur per dag, 7 dagen in de week altijd bezig is als vrijwilliger. Complimenten, gefeliciteerd. Ja, zijn we on... nou ja ik ben er gewoon ontzettend uh, trots op. En ik vond het vooral zo mooi dat... Wij zijn natuurlijk een anonieme organisatie. Mensen nemen anoniem contact met ons op. Dat maakt het ook makkelijker om uh, met zijn met te bellen of te chatten. Maar ja, dan is het natuurlijk heel erg lastig om die mensen te bereiken... en te vragen van, Goh, als je nou werkelijk vindt dat wij goed werk doen breng dan een stem uit op Sensor Haarlem. Dan hebben we daar natuurlijk wel eventjes behoorlijk uh, aan getrokken. Maar, uh... wij, wij ook. <laughs> nou, dank daarvoor. En uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat wij uh, de organisatie die de meeste stemmen van het publiek heeft gehad... nou ja, betere onderscheiding kun je natuurlijk niet krijgen voor je werk. Dat wordt natuurlijk in die... Uh... Ik heb het een beetje gevolgd, die, uh, die verkiezingen, want er zijn een aantal... Uh... ...organisaties die daarin meedongen. Ja. En ik heb van diverse... ...ook mailtjes gehad van stem op ons. Dus er is er eigenlijk wat gelobbyd. En dat mag ook. Want als je op de hoek gaat schrijven dat je president van Amerika wil worden... ...dan word je dat ook. Dus zo werkt het ook. Um, sensor uh, Haarlem. Uh, Middenwest. Ik lees allemaal het termen. Maar ja. ik zie nergens Antwoord. Nee. Sensor Haarlem... In tegenstelling tot wat onze naam suggereert... werken wij eh, in het gebied Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Dus ik zeg altijd in grote lijnen is dat het gebied van Heemskerk tot Hillegom ja. en Hoofddorp. Nou, we zijn per 1 januari in de provincie Noord-Holland gefuseerd... Uh, dat betekent met dat wie? we nu uh, met de andere, sensor andere sensorenvestigingen. Ja. Nou, dat heeft dus geleid tot de naam Westmidden. Maar we willen gewoon heel sterk een beetje dat regio-idee benadrukken. Ja. Vandaar, wij blijven gewoon Haarlem. En ik blijf gewoon uitleggen. Dat is veel groot, dat is echt Haarlem, en hele ruime omstreken. Dus uh, ook voor Zandvoort, om het zo Natuurlijk, te zeggen. Natuurlijk, ook voor Zandvoort. Merk je dat? Nou. Kijk, het grote voordeel van onze organisatie, wat het ook makkelijker maakt om contact op te nemen, is dat mensen anoniem met ons mogen bellen. Dus ze hoeven helemaal niet te verdedigen, geen naam, niet waar ze vandaan uh, komen. Dus uh, ja, het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit of je nou in Zandvoort woont, in Bennebroek. Uh... Ja, ik bedoel het eigenlijk andersom. Uh, weten de Zandvoorters u te bereiken. Dat zal vast en zeker. Ja, daar doen we ja, nee. in ieder geval heel erg ons, uh, ons best voor. En jullie helpen ons daar ook altijd uh, gewoon een klein beetje mee. Even tussendoor. Het telefoonnummer ja. Ja. is 0900 0767. We hebben twee nummers. Nou, dat ook. We hebben ook een regionaal nummer. Dat is 023 5471 471. Dat gaat te snel. Nog een keer. 5471 471 Dat is ons regionale nummer Maar ik zeg ook altijd dat 0900 Nummer erbij, want je ziet gewoon bij Sensor de drukste periodes dat wij gebeld worden. Dat is in het weekend, dat is avonds, dat is s'nachts. Op het moment dat andere hulpverleningsorganisaties niet bereikbaar zijn. En dan kan het zijn dat als je ons belt, dat je in gesprek krijgt op dat regionale nummer. Nou, dan hebben we dus dat landelijke nummer 0900 achter de, achter de hand. Als je dat nummer belt, het is iets duurder. Dat kost 5 cent per minuut. Hmm. Maar dan heb je altijd gewoon iemand van Sensor aan de telefoon. Want dan wordt het zonder dat je het merkt doorgeschakeld naar een van onze andere vestigingen. Oké, okay. we gaan even naar de basis. Wat doen jullie? Met wie doen jullie dat? En hoe doe je dat? Het mooie van onze organisatie is, we zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. En daarmee zijn we dan, nou ja, afgezien van uh, politie, brandweer en andere hulporganisaties... zijn we eigenlijk de enige organisatie die er gewoon altijd is. Dus ook, nou ja, waar we het al eens eerder over hadden, met de kerst, met de jaarwisseling... op het moment dat andere mensen gewoon gezellige dingen. Wij zijn altijd bereikbaar voor een gesprek. Via de telefoon of via de chat. En um, dat doen we met veertig vrijwilligers, die er samen voor zorgen dat we dus altijd uh, bereikbaar uh, zijn. Um, die mensen doen allemaal een telefoondienst van vier uur. Ze doen er vijf, uh, vijf in een maand, dus twintig uur uh, per week uh, vrijwilligerswerk aan de telefoon. Dus heel praktisch. Um, ja, ik vind het een hele bijzonder... Het werk is luisteren. Het werk is luisteren. Je kan niet doorverwezen. Nou, het, het opmerkelijke is, we hebben een hele uitgebreide sociale kaart. Wij kunnen mensen als ze willen doorverwijzen naar, naar welke organisatie dan ook. Maar onze ervaring is dat mensen tegenwoordig in dit digitale tijdperk hun weg heel erg goed willen, weten te vinden. En dat ze ons juist bellen voor eventjes praten, even stoom afblazen, zodat je even weer kunt opladen en verder kunt. We hebben het nu uitgebreid over de basis gehad. Ja. En hoe het gekomen is en dat jullie een prijs hebben gehad. Maar eigenlijk wilden we vandaag praten over de uh, workshop. Ja. Daar zou het eigenlijk over hebben. Maar goed, um, leren luisteren. Ja. Uh, leren praten, een gesprek leren uh, analyseren. Dat is de bedoeling van de workshop? Nou, nee, uh, want uh, het is een beetje NN. en, -en. Wij zien gewoon op dit moment, er zijn natuurlijk in, in, in, deze, in deze periode van de economische crisis eh, nou ja, veel mensen die hun baan kwijtraken, eh, al dan niet tijdelijk zonder baan zijn. Wij zeggen van onszelf, wij zijn gewoon de experts op het gebied van hoe kun je nog beter luisteren, eh, hoe kun je nog beter je gesprekken voeren. Eh, wij willen dat mensen gewoon die misschien al dan niet tijdelijk zonder baan zijn meegeven. Um, in een workshop, hoe haal je meer rendement uit een gesprek. Zodat je dat kunt gebruiken in een sollicitatiegesprek of in een werkoverlegsituatie. Daar gaan we een workshop voor geven op 10, uh, op 10 maart. Um, we doen dat gratis, maar we doen dat natuurlijk niet voor niets. Want um, misschien zijn er mensen die toch zeggen, nou, ik wil dat gat in mijn cv op een nuttige manier invullen. Ja. En dat kan door vrijwilligerswerk te doen bij Sensor. Dus mensen die zeggen van die workshop dat spreekt ons aan. Maar ik wilde wat mee. Maar ik wilde wat mee. Die kunnen eind maart bij ons beginnen met een training om uh, um als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan. Maar dat hoeft niet. Nee het hoeft niet. Maar je triggert me nu een klein beetje. Want er komt dus een vervolgopleiding voor degenen die dat uh, zouden willen. Als mensen dat willen... Maar, dan moet daar ze... nog ruimer aandacht aan besteed worden als een, als een workshop om te leren luisteren? Um, als je bij ons aan de telefoon wilt gaan zitten... Kijk, je moet... Wij zeggen altijd de mensen die bij ons echt als vrijwilliger aan de slag gaan... Je hoeft geen psycholoog te zijn of je hoeft geen maatschappelijk werker te zijn. Ik zeg altijd luisteren is bij ons met hoofdletters ja. uh, geschreven. Je moet uh, geïnteresseerd zijn in andere mensen. Uh, je moet een beetje kunnen... Ja, uh, ...structureren in een verhaal. Wij krijgen mensen aan de telefoon die zeggen van... ...ik zie het helemaal niet meer zitten... ...en ik weet niet meer hoe het moet... ...en dat je mensen gewoon stapje voor stapje kunt helpen... ...van nou de dingen een beetje op een rij te zetten... ...zodat ze weer verder kunnen en de boel weer een beetje dus, geordend hebben. Daar is inderdaad iets meer voor nodig als alleen maar laat. Ja, en het is ook zo, we zien dat gewoon bij de mensen die, die uh, belangstelling hebben voor mm. ons vrijwilligerswerk. Soms zie je iemand binnenkomen en dat je denkt van ja, dat is een heel praktisch iemand. Dat is echt een doener, dat is bij wijze van spreken met de koffiepot op tafel en vertel het nou allemaal ja. maar eens. Nou, dat is het type mensen waarvan we zeggen van dan zou het best eens kunnen zijn dat je bij ons, met die telefoon, dat die afstand gewoon te groot is en uh, uh, dat dat soort vrijwilligerswerk gewoon heel erg moeilijk ja. is. Dus je moet best om kunnen gaan, ook met die anonimiteit en dat je iemand dus niet ziet en dat je iemand zelfs niet hoort als je bijvoorbeeld gaat, uh, gaat chatten. Chatten, want we hebben het over bellen en chatten. Ja. Um... De website, welke is dat? www.sensor.nl. Www .sensor Oké. Okay. Ja, en het aardige is: uh, we zijn vorig jaar begonnen met die chathulpverlening. En we zien dat we daar een totaal andere doelgroep mee uh, bereiken. Het bellen is toch de wat oudere ja. doelgroep, uh, 40 plus, zal ik maar zeggen. Met, jongen, met de chatten bereiken we dus echt ook dertig uh, en, uh, en veel jonger. En we zien ook met het chatten een veel heftiger uh, problematiek uh, voorbij komen. Echt hele ernstige dingen. Suicide. Is het, is het afzetten uh, op een tikmachine makkelijker als een telefoon? Hè? Ik denk dat het nog anoniemer uh, ja? is. Ja. Ik, ik moet zelf wel zeggen, en dan vrees ik af en toe dat de generatiekloof... Uh, ik, ik zou niet weten hoe zijn apparaat werkt. Dus ik doe de telefoon wel. <lacht> nou ja, het is, ja, is gewoon, je gaat, je gaat gewoon achter die computer zitten. Nee, kijk, ik denk zelf ook, en, en de mensen die bij onze chathulpverlening uh, doen, die kijken mij wat, wat aan dat ze denken van, nou ja, goed, dit is de generatiekloof inderdaad die toeslaat. Ik vind het zelf een veel omslachtiger manier van communiceren. Als je aan de telefoon zit, dan hoor je toch in het algemeen, nou, in ieder geval of je een man of een vrouw aan de telefoon ja. hebt, maar je kunt aan de, aan de stem toch ook wel inschatten. is het een jong iemand, is het een oud uh, iemand? En ik zie zelf bij dat chat en dat je veel meer contact over en weer nodig hebt voordat je een beetje een beeld hebt van die, diegene die aan de andere kant uh, ziet van zit van die computer. Er zit, er zit geen gehoor in, er zit geen emotie in, je hoort het niet. Er zit wel degelijk emotie in. Dat, dat, ja, dat, dat, is, uh, ja, ja ik, dat is wel ik, zeker. Ja. Ik heb zoiets van, ik, dat je hoort aan de stem hoe iemand zich voelt. Ja, maar dat, dat zie je dus met dat chatten dat dat komt, komt dat er ook dat, uit. Dat komt er ook uit, maar ik, ik denk dat wij hier allemaal als 50 plussers daar <laughs> toch een ander gevoel nou, ik uh, een ander gevoel mee uh, hebben. Jo, je, je pakt de telefoon, maar maar de, de workshop die ja. wordt gehouden. Uh, aanmelden uh, kan ja. tot 7 maart aanstaande. Klopt. Ja. Tot 7 maart en waar kan dat? Telefonisch. Ik heb een telefoonnummer. Zal ja, ik het telefoonnummer, zou ik zeggen? zeg het maar. 023-529-1909, liefst tussen 9 en 2 uur. Want dat is het uh, nummer van het kantoor uh, van Sensor. En mensen die zich dus via dat nummer aanmelden, die krijgen dan uh, alle informatie verder over de, over de workshop... Even een kijkje nemen op onze website, kan natuurlijk ook. Daar staat ook de flyer. www.sensor.nl-haarlem En daar staat ook de flyer en daar staat ook alle informatie over die uh, workshop. Het is belangrijk voor vrijwilligers. Als je interesse hebt, ga dan in ieder geval deze workshop volgen. Het kan misschien een aanleiding zijn om uh, in een later stadium heel erg mooi vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik wens je erg veel succes. Bedankt bedankt. de muziek af want uh, aan tafel zit uh, Marcel Meijer en de zandvoorters die hem kennen die weten dat hij op dit moment af en toe in de taxi rijdt en hij heeft een klantje die om 11 uur naar moet brengt dus we gaan er even snel doorheen Marcel. Nou, Marcel um, als ik Marcel Meijer zeg dan zeg ik de babbelwagen. Ja de laatste paar jaar wel hè? zou ik zeggen. We zijn vanaf 98 bezig dat weet u. Dus Zandvoort een dan... jaar hè? Ook dat nog ja. Yeah. ja nou dat uh... ...is uh, nogmaals uh, bedankt van degene die dat allemaal hebben gezegd... ...maar het is, het is hartstikke fijn. Hartstikke maar fijn. de bobbelwagen is jouw kindje? Ja, vanaf 1998 uh, hebben we dan uh, toen die tijd met het, uh, het cultureel Centrum... ...dat dreigde weg te gaan. En toen hebben we dus een, een actie onderhouden met elkaar... ...met genootschap uit zandvoort uh, voor het behoud van het cultureel Centrum... ...voor het erfgoed van oud zandvoort En toen hebben we dus een uh, geslaagde poging gedaan om daar een museum van te maken. <lacht> dat is allemaal goed. Maar bij de, de winkel die ik toen die tijd... Uh, eigenlijk beheren, Het was de, het oude waterlooppleintje. Nou, Daar had ik altijd heel veel mensen van buitenaf, oude Zandvoerders, die hun roots uh, probeerden terug te vinden. En ja, Zandvoerd was natuurlijk ook al in mijn hart toen die tijd, waar er veel uh, aan was of heel, uh, aanbod ook van oude Anselkaart, uh, oud materiaal. Dus het was niks leukser om er even voor de deur te komen of in de winkel, om even, dat, uh, even een bakje koffie te doen een koffie te doen en de oude herinneringen op te halen van vroeger. Er waren altijd natuurlijk een paar oude Zandvoerders voor de deur, ...die uh, al die oude namen konden. Dus dan krijg je een hele belevenis van al die mensen. Toen dan heb ik gezegd van nou... ...het zou eigenlijk schitterend zijn als een museum daar gerealiseerd kan worden... ...met daar een documentatiecentrum... ...zodat die mensen daar altijd terecht kunnen. Dat als ze hun verhaal willen, willen komen zoeken in Zandvoort... ...dat ze dan daar uh, ja, op een hele gezellige manier... ...dan een stukje herinnering kunnen beleven. Nou, dat, uh, dat plan hebben we toen geopperd... ...ook aan een genootseplaats Zandvoort in Zense. Ik vond dat ook een heel leuk idee... Uh, het gevolg kent u, het is 1999 uh, hebben we een dierprogramma in elkaar gezet, uiteindelijk klaar gehad, uh, gepresenteerd. Maar toen was het uh, op dat moment uh, niet museumwaardig. Nou, er was een teleurstelling natuurlijk, want we hebben aardig ons best gedaan. Uh, we kregen toen een ander millennium cadeau. Maar de, de, moet ik zeggen, de diervoorstelling die we hebben gedaan, de gezelligheid eromheen, dat, dat, ja, dat schijnbaar uh, smaakte naar meer. Dus de mensen die daarbij betrokken waren, die zeiden van kunnen we dat niet nog een keer doen. Nou, uiteindelijk zijn we daar nu zoveel jaar verder dan nog steeds mee bezig. En je gaat er nu weer eentje houden? We gaan er nu 12 maart in houden. We zouden het eerst eentje 19 maart doen. Dus voor degene die 19 maart gehoord hebben van me. Maar toen werd ik benaderd door de Wurf. En die hebben dus een toneel gebeuren op 19 maart. En aangezien je een toneelstuk ben je maanden mee bezig om dat in je hoofd te hebben, <coughs> heb ik dan uiteindelijk toch nog mijn zwagen zover kunnen krijgen om die datum te verplaatsen naar de twaalfde. Zodat je eigenlijk allebei de ruimte hebt om je, om je publiek die dus daar interesse voor hebt, om die ja, te ontvangen. En 12 maart in Hotel Faber, aanvang om 8 uur. Wat ga je daar vertonen? Uh, daar komt uh, een, een verhaaltje bij. Uh, er zijn wat oud materialen zijn er weggegooid. Uh, ja. dat vond ik heel zonde. En daar is ook uh, iemand uh, die dat gevonden heeft bij het grof vuil. En uiteindelijk zijn die aangeboden aan het genootschap. Die, zijn, uh, die glasplaten zijn gedigitaliseerd. en Ik laat het hele verhaal even verder achterwege. Want altijd dat heeft natuurlijk altijd nog een heel ander verhaal, maar dat wil ik niet. Nee. Uh, wij hebben dus ook dat cd gekregen. Ja. En uh, daar hebben we uiteindelijk ook profijt van. Want daar draaien we ook een stukje dierpresentatie voor. Ton heeft daar een heel leuk verhaal bij. Want... Eh, ton, eh, dus Ton, ton Drommel. Drommel. Tom de, ton Drommel. Anton. Ja, de Ton. De al wat kennen. De voeger. Ja, zeker weten. Ja, een vakman hè. Uh, Die heeft daar een hele leuke presentatie omheen uh, ge gecreëerd. Met zijn verhaal. En dan, dat doen we dan tot de pauze. En na de pauze doen we een stukje van de jaren 50. Uh, ja, een stukje nostalgie van de mensen die dat nog beleefd hebben in deze tijd. Dat uh, spreekt ook tot de verbeelding. Dus het gaat erom dat we weer een stukje gezelligheid neer kunnen zetten. Dat is het belangrijkste. Daar gaan we voor. Hapje drankje. Hapje drankje. Wat uh, verschrikkelijk goed opgevangen wordt door de middenstand op Sanford moet ik zeggen. Want als we weer een presentatie hebben dan word je vaak aangehouden van hé, hey, jullie gaan weer wat doen hè. Ook vanuit de politiek zelfs. Toen die tijd en vooral in de hete tijd natuurlijk. Dat ze zeiden van uh, nou we willen graag een, een drankje weggeven voor uh, in de pauze. Of, een, uh, of kaas van de kaashoek bijvoorbeeld. Kaas, van kaas. Ja, of van, van Harry bijvoorbeeld. Uh, altijd spontaan met zijn oliebollen. Ja. En dat, dat stukje, hè, dat, dat, ja, dat onbevangen zoals mijn zwager ook. Dat bakje koffie gratis weggeeft. Uh, bitterballen rondbrengt. Uh, rond, uh, Allemaal uh, low budget. Ja, nou, ik vind het schitterend dat ja, ze dat zou kunnen wie, volhouden. Wie kan jou iets weigeren? Ja, nou, ja. <laughs> ja. nou uh, ja. Hij moet straks zelf iemand weigeren, want die meneer zit nog steeds in die auto. Hij zit in een taxi te wachten. Het is altijd uh, een berengezellige Zandvoortse avond. Er gebeurt van alles. Uh, ik geef mezelf tegenwoordig ook op. Dan weet je zeker dat ik kom. Want ik zie uh, de laatste keer zaten er gewoon twee zalen vol. Dus een apart scherm. Ja. In het begin hebben we dat probeerd tegen te houden. En dan uh, gaf ik de mensen een seintje en dan denk ik van nou 120 en dan valt altijd zo'n 20% vanaf. Dus als je dan 100 hebt, zat. Klaar. dan heb je één zaal om te bedienen. Ja. Maar op een gegeven moment uh, hadden ze een stukje in de krant gezet, wat ik eigenlijk niet gewend was toen die tijd. En uh, je deed eigenlijk altijd je eigen promotie. En toen uh, ja, waren we de regie kwijt en toen kwamen er opeens een zootje mensen opeens laatste moment de aanbieding en ik denk "Jee, maar kijk, hoe los ik dat nog op zeg? dat kan toch niet allemaal staande receptie worden en onvoldoende hapjes ja, ja ja want je gaat één keer de tijl in, ook ja. met het aanvoeren van stoelen de ja, staan de mensen niet meer stil maar je moet ook je stoelen aan, aanvoeren ja, je vanuit de zalen, kamers uh, die moet, zaal moet je correct hebben ja. toen uh, zegt Ron de ronde jong die er toen bij ons een beetje bij was hey Mas, je hebt daar ook een beamer waarom koppel je dat niet aan elkaar kun je twee zalen doen oh, grandioos idee maar je moet erop komen. Hè? Ja, ja. Ja, en vanaf die tijd uh, zijn we dus nu met twee zalen bezig we hebben een nieuwe, nieuwe persoon erbij, een computerspecialist, dat is Bert van Beek. En dat merk je dat de kwaliteit van onze dierprogramma's die gaat met sprongen vooruit. Dat vind ik ook wel leuk. Waardoor we eigenlijk zeggen van nou, het is nu ook rijp om op, op internet te gaan, op, op het gebeuren. Daar hebben we voor aangetrokken aan Anita van Marlen. Die gaat ons helpen om een website in elkaar te zetten. Rob Bossing wil ons helpen om dat eerste setje te geven. Want ja, zo'n zo programma bij jou op internet, dat geeft natuurlijk ook heel veel werk. Dus ik ben al hartstikke blij dat ze enthousiast is. Ja. Dat we dat uh, straks gaan, gaan neerzetten. En die dierpresentatie die de laatste keer gemaakt is door Ton en, en, en Bert van Beek. Met uh, titels erbij, met datums erbij. Ja, is echt gelikt. Je kan alleen maar uh, meer verder daarmee. En ja, hoe meer mensen daarvan kunnen genieten, het gaat zo hard hein, om je heen. Hè? Als je het allemaal ziet, wie er allemaal weer wegvallen en weet ik wat. Ja. Dan denk ik, waarom niet Gooi op dat internet? In het begin werden we tegengehouden door Bram Krol. Die toen zei, niet, op, niet uh, naar buiten en niet op internet en niet zus. Maar dan denk ik, jongens, jullie zijn gek. Gooi naar buiten, laat iedereen meegenieten. Dus uh, eindelijk gaan we die deur ook openen. Ja. Moet, en, moeten we reserveren? Uh, ja, als je wil. Ik zou zeer zeker doen, want de laatste keer was ook 120 man, ondanks het hele slechte weer. Het was uh, vriesend weer. Uh, er waren er ongeveer nog 65 die ook zouden komen, maar door de gladdigheid niet dorsten. En ik ben eigenlijk achteraf blij dat Dat ze niet het, kwamen. Ze niet kwamen. <laughs> Waar want, moet ik reserveren? Ja, nou, bij uh, Marcel Meijer. Mijn telefoonnummer die is uh, 06... 13 83 7000, dus een heel makkelijk nummer. 06 13 83 7000, bel hem niet na 11 uur, want dan is hij aan het rijden naar Schiphol. Nou, hij euh... stapt zo in. Ja hoor, nou telefoontjes kun je bij mij altijd terecht en als het even niet gelegen komt dan zeg maar, ik gauw. Maar je kan ook mailen hè? Ik kan ook mailen. Info apelstaartje Helemaal toppie, ja. helemaal goed. En uh, dan uh, hopen we weer op een hele gezellige avond. Nou we hopen het, we weten daarbij we ja, nog zeker bent. Ik denk het wel wordt. Uh. Ook een van de leuke dingen op die gezellige avond vind ik dat uh, als jij een verhaal staat te vertellen of Ton, dat je ineens uit de zaal hoort, ja maar zo is het niet. Ja, nou, link is dat <laughs> dat, ja, is ja. Ja, dat is met bijnaam heel leuk. En als je dan dezelfde familie neemt, dan heb elk familielid van een bijnaam, die hebben allemaal een andere versie. Link is dat hè? He. Ik, ja. ik heb nog één moeilijke vraag. En dat is? Babbelwagen Genootschap. Dat is naar de toekomst? Uh, ja, ik, uh, het gaat er mij om dat het voor Zandvoort bewaard blijft. En wij zijn al aan het bouwen voor degene die er straks over gaat nemen. Stel dat ik uh, de pijp geef, dan moet het zelf verder kunnen. Ja. Dus uh, ik zorg zo zo dat het nalatenschap voor Zandvoort beheerd blijft. En de poppetjes moeten bij elkaar passen. En dat gaat heus voorkomen. Het is okay. niet allemaal eigen hikkie, echt niet. Want of ik nou de diapresentatie of een ander het wil doen, dan zeg ik graag. Want dat scheelt maar weer een hoop tijd. Want er gaat zoveel tijd in zitten. Er ja. staan de mensen niet meer stil. Dus het is voor Zandvoort. En dat, uh, dat genootschap Oud Zandvoort. En dat van ons, jongens, dat komt heus wel voor elkaar. Wees er maar niet bang voor. Geweldig. Oké, okay, toppie. Hey, goede rit Schiphol. Ja, Dag. dankjewel. <laughs> Dag. Spreekje. Oké. Okay. Hey, mars